In Colombia hebben veiligheidstroepen 15 strijders van de terreurbeweging FARC doodgeschoten. De 15 zouden deze maand vier politieagenten hebben gedood. President Santos noemt de actie tegen de beweging een grote klap voor de FARC. Gisteren werden al 10 strijders gedood bij een inval in een kamp van de FARC. Daarbij werden vier rebellen gevangen genomen.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 I couldn't feel better even if I was riding on the mothership I'm Checking out the boxes, bruzzling, and champagne, lots of fun <laughs> Watching those ladies getting down and shaking with sex Every time I see your face, I get heartbeats baby Oh, <laughs> oh, He is like a